BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom bij de overnachting. Live vanuit het College Hotel te Amsterdam... waar ik elke zaterdagavond iemand interview... die even op een kamer tot rust mag komen. Even ja, tot zichzelf. En vandaag hebben we iemand die volgens mij wel elke zaterdagavond langs kan komen... omdat hij altijd wel even rust kan gebruiken. Omdat hij heel druk is. Maar hij doet dat met liefde, neem ik aan. Maar hij heeft zoveel baantjes. Ten eerste is hij hoogleraar internationaal recht te Utrecht. Hij is natuurlijk advocaat, maar hij schrijft ook aan de lopende band boeken. Ik heb het over de heer Geert-Jan Knoops. En hij zit hier achter de deur van kamer 108, waar ik nu op klop. Ik blijf nog even stil. Misschien is hij in slaap gevallen. Ah! De Deur gaat op. Goedenavond. Meneer Diers. Mag ik zeggen, Patrick? Ja, u mag Patrick zeggen. Welkom. Zeker. Ja, dank u vriendelijk. Patrick. Ja, Patrick is het. Welkom. Ja, nou wat fijn dat ik u kan spreken, want u heeft Ja, u bent een druk man, heb ik net in mijn inleiding al gezegd. Maar ja. ik luisterde net naar het nieuws. Ja. En uh, ik zie het hier ook op teletspagina 101 staan. Uh, het gaat natuurlijk vooral over uh, Prins Frieso. En nu weet ik van u dat u ook uh, aan extreme sporten doet. Uh, Bergbeklimmen, doet u, uh, diepzee duiken. Schrikt u dan als u zoiets hoort van ja, uh, iemand die toch uh, gaat skiën... en ja, extreem gaat skiën en dat dit uh, gebeurt? Het, het, het maakt je weer bewust van de kwetsbaarheid van de mens... en dat met name dit soort sporten, en dat geldt voor sporten die ik beoefen... Uh, dat er altijd een groot risico, uh, risicofactor aan zit. Neem niet weg dat het natuurlijk dramatisch is als het gebeurt... want je probeert toch, hoe ervaren je ook bent... altijd risico's in te calculeren. Dat hebben wij ook met... Uh, uh, het, het zeezeilen, wat ik beoefen, en het uh, bergklimmen en het diepzeeduiken. Je bent goed getraind, uh, je bereidt al, alles goed voor, maar toch kan het uiteindelijk misgaan. Waarom zoekt u dat risico op? Nou, ik denk dat, dat je in het leven risico's moet zoeken en ook moet durven te nemen, omdat mijn filosofie is: je moet proberen alles uit het leven te halen wat redelijkerwijs mogelijk is. En het verkennen van de grenzen van je fysieke, maar ook je mentale mogelijkheden... dat, dat is voor mij wel een uitdaging. En dat, misschien is dat ook de verklaring dat ik het vak beoefen wat ik beoefen... maar ook de sporten beoefen die ik uh, beoefen. Maar is het uh, tijdens het sporten, want laten we het daar eerst even over hebben... het, die, het ja. diepzee duiken of het, het zeezeilen of het bergbeklimmen... is het ook ja. wel eens net goed gegaan of dat u dacht bij uzelf van... oh, het had zomaar ook helemaal fout kunnen gaan? Ja, ja zeker. Ik heb met het diepzeeduik... Uh, een paar bijna duikongevallen meegemaakt met decompressieduiken... dat je dus op diepte zit van 45, 50 meter. En dan heb je een hele strakke duikberekening. Want je, moet, je kunt niet zomaar opstijgen. Je moet in etappes naar boven gaan om het stikstof uit je bloed te ademen. En ik herinner me één uh, wrakduik die ik heb gemaakt in Noord-Spanje jaren geleden waarbij mijn buddy, hè, dus de duiker aan wie je bent gekoppeld... door de stikstofnarkose, dat is een soort van ja, dronkenschap die over je komt... totdat je stikstof onder verhoogde druk inademt... uiteindelijk helemaal de kluts kwijtraakte en de, de diepzee inzon. En ja, ik hem daar vandaan heb moeten halen... maar daardoor kwamen we dus in de problemen dat onze luchtvoorraad eh, opraakte... sneller opraakte dan gepland volgens de berekening... En de duikinstructeur die boven in het, uh, in het schip zat... die heeft uiteindelijk ons leven gered... doordat hij voelde dat er iets mis was... en een duiktank aan een lijn naar beneden heeft gehangen... zodat wij die stops konden maken langs die ankerlijn naar boven. En ja, dat zijn wel dingen waarbij ja, het hart in je keel bonst en je, als je aan boord staat weer gezond en wel... denkt van uh, het had echt geen seconde anders kunnen lopen. Want dan had ik hier niet meer gestaan. Met, met, uh, maar heeft nou ja. u daarna nog ooit gedoken? Jawel, jawel. Uh, dat is een van de regels, uh, ook met het zeilen. We hebben dingen meegemaakt... waarbij er dus uh, nou, hele gevaarlijke situaties zich uh, voordeden. Waarin wij dus de wedstrijd op een gegeven moment ook hebben gestaakt. Doordat de krachten te groot werden. De boot, zeg maar, zodanig helden. En even tot rust komen. En dan... Toch zegt dan onze bootcoach, het is de man aan boord die de leiding heeft... we gaan terug de wedstrijd in, we gaan terug die zee op. Want dat is de enige manier om die angst... of op dat moment die, uh, nou ja, die teleurstelling te, te overwinnen. Je moet, je moet juist dan doorgaan. Heb je daar al zin in? Ja, ja, Goed, anders zou ik het denk ik niet doen. Maar ik kan me ook voorstellen... laten we hopen dat, dat prins Friso uh, weer gezond en wel wordt. Maar dat ook voor hem zal het, als hij straks weer gezond is, belangrijk zijn. denk ik dat hij niet zegt, ik ga daar nooit meer terug. Ik denk in zijn situatie, als het mij zou zijn overkomen... en ja, ik zou het halen, ik zou teruggaan naar die plaats... en ik zou opnieuw, hè, maar dan natuurlijk met betere condities diezelfde tocht maken, dat is de enige manier om over dat trauma heen te komen. Verwerking: verwerking. Je moet het, je moet het gewoon opnieuw je moet daarmee geconfronteerd worden. Maar uh, het grappige is: ja, ik ken u natuurlijk van dat u af en toe uh, bij Paul Witteman aanschuift. Uh, ook hier bent u een hele rustige man. U bent ook een uh, heel gedisciplineerde advocaat en een uh, serieuze schrijver. Ik associeerde u helemaal niet met uh, bergbeklimmen of diepzee duiken of ja, sowieso risico's nemen. Ja. Dat hoor ik van heel veel mensen. Dat zit ook niet... Ik bedoel, ik straal dat misschien niet uit. Uh, maar dat, ik vind wel verpand dat de mensen die al dit soort extreme sporten doen... dat zijn over het algemeen... Hè, kijk maar naar de meeste topbergklimmers, de topzeilers. Dat zijn allemaal hele rustig gedisciplineerde mensen. Uh, die, die, het niet, die het niet van de daken schreeuwen. Maar je moet ook een soort innerlijke rust hebben... Wil je dit soort nou, toch wel extreme sporten kunnen beoefenen? En wat maakt het los bij u als u bijvoorbeeld op het top van een berg staat? Ja, emotie, adrenaline. En het, het meest Hoe van... ziet dat er bij u uit? Ja, ja. Ik kan het me niet voorstellen, namelijk. Ja, dat is, dat is, dat is iets wat innerlijk uh, over je komt. Hè. Ik, ik, ik, een van de meest fantastische momenten vind ik nog steeds. En als ik uh, aan het hardlopen ben. Uh, dan denk ik daar nog vaker terug dat mijn eerste oversteek... vanuit Engeland naar Nederland op de Noordzee... met een zeilboot, uh, met mijn vrouw en ik... wij moesten dat zelfstandig doen. Er was een instructeur bij die dat allemaal superviseerde, maar wij moesten het zelfstandig doen. En het was, nou ja, ik denk, een windkracht zes, zes en een half. Slecht weer, regen, een beetje mistig, uh, donker. Dat was een nachtelijke oversteek. En dat, dan ga je dus met die boot op, met een bepaalde snelheid... over die golven naar je doel toe. Want je wil snelheid. Hè? Je wil dus zo snel mogelijk zijn. Want dat is ook de, de, de, de, de thrill, zeg maar. Hè? Hoe sneller, hoe beter en hoe mooier. En dan kijk je om je heen. Dan zit je dus alleen op zo'n grote waterplas. Met dat extreme weer. Nou ja, dat, een geweldig gevoel is dat. Dat is niet te beschrijven. En ik denk dat, ja, dat er... In mijn leven zijn er weinig momenten geweest waarvan ik dacht van ja, dit, dit is eigenlijk wat ik ambieer. En, en, en is het dan zo dat u alleen maar van binnen gelukzalig bent of schreeuwt u het ook uit? Nee, dan, dan is ja? dat is meer innerlijk. Ja. En, en geeft u dit nog meer voldoening dan uh, in, in, in, de, in de rechtbank een zaak winnen of uh, iemand ongelooflijk uh, goed helpen en voor mezelf te wel, Voor mezelf wel. Want dat werk in die rechtbank is. Professioneel, je, je staat iemand professioneel bij je. Je levert een product af, namelijk een inspanningsverplichting, een inspanningsverbintenis. Je staat niet in voor het resultaat, maar je probeert je best te doen. In veel gevallen lukt dat, in veel gevallen lukt dat niet. Maar natuurlijk, je bent op dat moment, als dat resultaat goed is, blij voor die cliënt. Maar dat is niet iets wat jezelf gelukkig maakt als mens. Uh, omdat. Ik denk geluk is iets wat je zelf moet zoeken in je, in je lichaam, in je hoofd. En dat kun je niet met externe factoren bereiken. En is het daarom om, om dat geluksgevoel eh, te bereiken... dat u het risico eh, opzoekt en misschien zelfs de grenzen opzoekt en eroverheen gaat? Ja, ik denk dat dat ook een vorm is van genoegdoening naar jezelf toe. Hè. Dus de, die grenzen zoeken mentaal, fysiek, om uiteindelijk... Ja, Jezelf ook te leren kennen. Ik, ik zie het leven ook als een hele belangrijke zoektocht naar je eigen ik. Heeft u het al gevonden? Nee, nee, bepaald niet. Ik, ik sta nog steeds versteld van bepaalde dingen... waarvan ik denk, ja, ik zou mezelf moeten kennen. Maar dat is toch niet zo. Ja, maar u staat toch bekend als, als, als denker? U, u, u houdt van uh, moeilijke zaken waar u zich helemaal in verdiept. U bent uh, hoogleraar. U zou toch ook uh, na kunnen denken over uzelf... en tot uw eigen ik kunnen komen? Ja, maar dat blijft toch in mijn geval wel een mysterie, van wie, wie ben je nu? Waarom doe je bepaalde dingen zoals je die doet? Waarom dit soort sporten? Waarom dit specifieke werk? Waarom? Ja, dat is dus voor mij een open vraag. En ik denk dat een deel... dat je, dat je ik, ik voor mezelf wel een deel heb weten oplossen... dat je uh, het, het verder proberen te gaan met bepaalde projecten... met bepaalde sporten, dat dat met name is omdat je de grenzen van je, van je eigen ik wil uh, onthullen. Maar wat nou de, de, de diepere zin is van ons bestaan... En, en in het bijzonder mijn bestaan, daar ben ik nog lang niet achter. En de vraag is of we er ooit achter zullen komen. Ik ben bijvoorbeeld ook een, een gefascineerd lezer... van de boeken van Stephen Hawking. He, de Britse uh, uh, astronoom die het ontstaan van het heelal beschrijft. En dat tracht op de gronden. En als je ziet dat die mensen op dat niveau met die intelligentie zelfs niet kunnen verklaren... hoe bepaalde nou ja, mechanismes zich voordoen in, in, onze, in ons universum. Ja, dat, dat maakt je wel, dat scherp je wel in... dat je dus eigenlijk maar een heel nietig persoontje bent. En ook tegelijkertijd kwetsbaar. En ik vind maar ook... Sporten... frustreert het u ook dat er soms geen oplossingen zijn? Ja, ja. Ja, nou ja, Het frappante is dat met al dat soort extreme sporten... bergklimmen, diepzeeduiken, zeezeilen... waar je te maken krijgt met de krachten van de natuur... je krijgt enorm respect voor het leven. Uh, je, je bent daardoor ook een stuk weerbaarder. Want je kunt gemakkelijke tegenslagen in het leven overkomen. Omdat je weet dat het in het leven om meer gaat dan om materie. Dus als er financiële tegenslagen zijn... of er lopen zaken niet zo goed zoals je denkt dat ze moeten gaan. Of mensen zijn over jou niet tevreden. Dan doet je dat wel wat. Maar uiteindelijk gaat het in het leven om meer. En die sporten dus het, die, die ik dus beoefen... dat zijn dus allemaal sporten waarin je te maken krijgt met... hogere krachten, machten die wij dus als mens niet in de hand hebben. En dat is, denk ik, wat de meeste mensen helaas missen in onze samenleving... is respect voor elkaar en respect voor het leven. Voor de natuur, voor de zeeën, voor het heelal, voor de, de, de Polen. Hè? Dus de, de, de Noord- en de Zuidpool. Hè? Alles wat daarmee verband houdt, de, de milieuvervuiling... dat gaat voor jou dan een vele belangrijkere waarde vertegenwoorden. Omdat je met die sporten, die berkelen, zeeduiken, krijg zeezeilen... word je daarmee geconfronteerd. Maar ik heb, ik heb me in u verdiept. Ik heb boeken van u gelezen, artikelen gelezen, interviews bekeken. En ik dacht, nou, dit is echt een, een man die houdt van zijn werk. Die gaat er helemaal in op en die, die, die, die, die duikt daarin. En die, die, die wil alles weten. Maar uiteindelijk gaat het dus helemaal niet om uw werk. Het gaat om uw sporten. En, en dat is eigenlijk uh, uw fascinatie en uw passie. Ja, kijk, het, het werk het is werk geen doel is maar, op zich. Nee. Het werk, ik, en ik denk dat het voor veel mensen is... het, het werk is uiteindelijk ook... Een stukje uh, voldoening voor je eigen bestaan. rechtvaardiging misschien voor je bestaan. Maar ook moet dat een beantwoording, vind ik, geven van het waarom zijn we hier. Wat, wat doe ik hier? Ja, maar wat waarom, is mijn functie? Als, uh, u zegt van oké, okay, werk is, is, is niet het belangrijkste. Maar waarom bent u dan toch zo goed in uw werk? U bent een ongelooflijk goede strafpleiter. Uh, uh, u, u behandelt zaken die ingewikkeld zijn. en, en u, u weet daar... Vaak een oplossing voor te vinden. Hoe komt het dat u zich u zo kan focussen op uw werk. waar eigenlijk niet uw passie ligt. want dat ligt bij het zeezeilen en bergbeklimmen. en andere risicovolle sporten? Nou, het is wel mijn levensopvatting. dat als je ergens aan begint. aan een bepaalde missie. dan moet je hem ook met volle overgave. en enthousiasme afmaken. Maar zou ik. 30 jaar geleden. zeebioloog zijn geworden. noem maar wat. of. Uh, astronoom. Of arts. Dan was je veel gelukkiger geweest. Nee, dan had ik misschien dat, dat, dat vak met dezelfde passie ja. uitgeoefend. Omdat het mijn opvatting is, als je ergens voor kiest... Nou, dan moet je het ook met volle overgave afmaken... en niet halverwege tegen iedereen zeggen... nou, het was leuk geweest, maar zoeken jullie het maar zelf uit. Dus Dat heeft ook wel, denk ik, voor een deel te maken... met een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel. Ik zeg dus niet dat ik mijn werk niet leuk vind. Want anders zou ik het zo lang niet hebben volgehouden. Want... Vergeet niet, dat geldt voor u ook. Een werk, het werk is een belangrijk deel van je leven. 60% van je, van je leven zit je op je werk. Dus dat moet wel voldoening geven. Maar ik, het werk als product mag niet op zichzelf staan. Het, het, moet, wel, het moet jou wel een invulling kunnen geven aan je, aan je bestaan. Um, en is het ook zo dat die invulling van uw bestaan, uw werk... Heeft u ook die uitlaatklep nodig van het uh, zeezeilen en het bergbeklimmen? Ja, het is... Het, Naast het feit dat die sporten, uh, denk ik, ook heel goed inzicht geven in de mens als zodanig, en in dit geval mijn persoon, is het een belangrijke uitlaatklep die je nodig hebt. Omdat uh, je natuurlijk de hele week uh, onder spanning staat, je moet uh, uh, alert zijn. En ieder mens heeft natuurlijk op zijn moment uh, een uitlaatklep nodig. Of dat nou, zoals dit weekend, uh, de carnaval is of uh, wintersport. Uh, is dat in mijn geval... Uh, extreme sporten... Uh, voor zover de tijd mij dat toelaat natuurlijk. Uh, dus ik zie dat zeker wel... ook als een inspiratiebron. Het gekke is dat de ideeën over mijn boeken... ontstaan ook tijdens het sporten. Ik heb soms dat ik... met een boek vastloop... en dan ga ik... Uh, de zee op, of ik ga hardlopen... of ik ga... Uh, duiken of iets dergelijks... en dan... Tijdens die sporten ontstaan er dus ideeën. Uh, de, de, de, geest wordt, de creativiteit van de geest wordt weer tot leven gewekt. En dat vind ik het fascinerende. dat Als ik vastloop, ook in mijn werk, met een pleidooi bijvoorbeeld... en ik heb geen inspiratie meer en ik ga tien kilometer hardlopen... dan kom ik terug en dan zeg ik tegen mijn vrouw... ik heb het gevonden. En ik heb dus al een paar boeken uh, de, de, kunnen schrijven tussen in mijn hoofd... Uh, tijdens het zeezeilen en tijdens het lopen. Maar dat ook soms midden op zee, dat je denkt van ja, dit is het. Dit is, dit is de oplossing waar ik naar moet streven. Maar u heeft het dan wel druk tijdens het sporten... want u moet dan soms op, op, op zoek naar oplossingen voor een zaak waar u in betrokken bent. Soms gaat u op zoek naar inspiratie voor een nieuw boek. En meestal bent u op zoek naar uw ware ik en waarom ja. u hier op aarde bent. Uh, is dan sporten nog wel ontspanning? Of is het echt ook weer daar nadenken en malen en uh, hoe moet het nu verder? Nee, dat, dat is wel goed te volgen. Maar het, zo te zien zou het een vol agenda hier in de, het, de grijze massa moeten zijn. Maar ik, ik, het, het is dus niet zo dat het iedere keer gebeurt. Maar dat is, geef aan dat er momenten zijn dat dit soort sporten... naast uitlaatklep ook bepaald creativiteit kunnen creëren bij iemand. Het gebeurt dus niet iedere keer. Maar het komt wel eens voor dat je in zo'n wedstrijd of tijdens een training... dat je plotseling, omdat je je weet te ontspannen en dus minder kampachtig naar een oplossing zoekt... dat in één keer het kwartje valt. En ik denk dat het, dat het voor veel mensen zo geldt. Dat, uh, vergelijk maar met het schrijven van een Sinterklaasgedicht. Als jij gaat zitten schrijven, je wilt een mooi gedicht schrijven... dan komt het er vaak niet uit. De beste Sinterklaasgedichten werden vaak geschreven in de nacht, dan word je om twee uur wakker... dan zeg je, nou heb ik het rijmpje gevonden. En dan ging je achter je bureau zitten... en dan, en dan schreef ik. je hem. Zo moet je het misschien vergelijken. Maar uh, u bent goed in uw, wer in uw werk... en u uh, bent ook gedisciplineerd in uw werk... en u steekt daar ook heel veel tijd in... Uh, als ik het zo allemaal terug heb gelezen. Stel voor dat u, als u dat in uw sporten had gestoken... dan was u waarschijnlijk topsporter geweest. Ja, ik heb ook wel een tijdje uh, topsport geambieerd... toen ik... Uh, klein was, zeg maar. Ik heb uh, vroeger gevoetbald uh, in de, de jeugd van, uh, van het PSV. Mijn vader uh, die had zeker graag gezien dat ik uh, professioneel voetballer was geworden. Ik heb dat niet doorgezet. Maar ik, ik denk zeker als ik uh, alle energie die ik nu in de advocatuur steek en in de wetenschap en het schrijven van boeken allemaal in sporten had gestoken, ja, dan denk ik wel dat ik de mogelijkheid zou hebben gehad... om profsporter te kunnen worden. Gemiste kans? Nou, als ik de jongens nu van de Volvo Ocean Race zie... Het zeilen. Het zeilen, ja. de ja, het de het rond de wereld. De, de, de grootste... Uh, de race, ja. Ja, ja. dan ben ik redelijk jaloers. In, in de zin niet, niet negatief, maar dan denk ik van... dit is toch wel iets wat ik zo graag zou willen. En ja, daar heb ik ook enorme bewondering voor, want... Nou, je, hebt het zelf, uh, je bent zelf meegeweest op de Volvo Ocean Race ja. met Ken Reid. Ja. Uh, nou, een trainingsmaja. Trainings, trainings, maar, maar het was al het, het, fascinerend. Ja. Het, is, het is niet onder woorden te brengen wat je overkomt. Uh, als je op zo'n machine op volle zee vaart, dat is ongelooflijk. Maar um, je moet daar natuurlijk wel enorm veel tijd in steken. Want het zijn allemaal jongens die dus gewoon zeven dagen per week trainen. Als je trainingsschema ziet van. Um, ja, het is, het is topsport. Ja. Het is Formule 1 van het zeilen. Maar wat grappig dat u dat eigenlijk misgelopen hebt. Ja, maar goed, uh, ik denk dat als je iedereen uh, uiteindelijk vraagt... Uh, na zoveel jaar van, is dit nou het beroep... wat je vanaf kleinste dan hebt geambiëerd... dat de meerderheid zou zeggen, nou, ik wilde vroeger als klein kind wilde ik dit worden... maar ik ben uiteindelijk dat geworden. Nou, ik ben redelijk op, op mijn plek terecht gekomen, ja. ja. Maar ik vind ja, het grappig dat tevoren. u dat dus <laughs> niet... Dat nou, niet ik klaag niet, maar... Maar van... ik, ik ben, mijn initiële uh, plan, zeg maar, voor Zweden als klein jongetje kunt hebben... was, was ook heel anders. Ik, ik heb nooit gedacht dat ik advocaat zou worden. Wat was uw plan dan? Profvoetballer worden of anders? Nou ja, ik ben wel uh, he, een hele tijd met, met sport bezig geweest. Uh, vervolgens ben ik uh, onderwijzer geworden. Lichamelijke opvoedingsspecialisatie. Dat bent u eigenlijk nog altijd, want ik ben ja. hoogleraar. Dat is een ja. nog altijd toch wel Klopt. onderwijzen. Ja, u bent Korps geweest? Ja, maar ja. ik moest dus voor mijn dienstplicht bij het Korps Mariniers. Ja. En ben ik twee jaar uh, geweest, ben ik officier geworden. Toen was de mogelijkheid daar om beroepsofficier te worden... bij het Korps Mariniers, dat heb ik toen niet gedaan. Omdat ik tijdens mijn diensttijd pas uh, nou, de, de, de, de, de passie kreeg voor het recht. Omdat ik uh, bij uh, het Korps Mariniers een paar keer iemand moest bijstaan... die zich voor uh, uh, militaire krijgsraad uh, zich moest verantwoorden. En daar is toen die interesse gekomen. Maar dat was pas op twintigjarige leeftijd. Uh, nee, dat was, toen was ik uh, 21. En tot die tijd heb ik nooit gedacht van... Hey, die advocatuur, dat, uh, dat ambieer ik. Dat is iets voor mij. Maar in, ik hoor wel dat alles wat u doet, daar wil u de beste in zijn. Nou, niet als doel van... ik wil per se, als ik iets doe, de beste zijn. Uh, mijn instelling is, als ik iets doe... wil ik gewoon er alles uithalen wat erin zit. En winnen. Nou, het woord winnen vind ik een wel met sporten. Ik ben sport ben ik wel voor de win. Maar het recht, in het recht zie ik het niet als winnen en verliezen. Maar ze uh, zeggen toch altijd, deze zaak is gewoon ja, door. Ik, ik weet het. Maar ja. ik gebruik dat woord liever niet omdat het uiteindelijk gaat. kijk, winnen en verliezen, dat suggereert dat het een wedstrijd is in de rechtszaal en dat mag het nooit zijn. Uh, ik zie het meer als. Het recht heeft gesproken en het. Het recht heeft zegen gevierd. Ja, zegenvieren. Nou, maar ja. zegenvieren is toch winnen? Ja, misschien in, in... qua strekking wel, maar het, het, het woord winnen en verliezen dat heeft, vind ik, een meer sportieve connotatie. En ik zie het in de rechtshand toch wat serieuzer. Je kunt ook namelijk iemand hebben die wel eens veroordeeld, maar waarbij het vonnis toch voor zo iemand wel acceptabel is. Dus het, het kan een verlies zijn, maar dat hoeft Maar hoe gaat niet. u dan een rechtszaak in? U wil niet winnen, maar u wil dat het recht spreekt zoals het moet spreken. De uitkomst moet passen bij zeg maar, de juridische analyse en de feiten. En als dat niet klopt, dan kun je eerder spreken van... Nou, de, de rechters hebben een fout gemaakt of er is een gerechtelijke dwaling geweest. Maar winnen en verliezen is net of er twee partijen zijn die tegen elkaar op een persoonlijk vlak acteren... en dat een van die partijen moet winnen. Maar het gaat om het product. Kijk, met, met een zeilwedstrijd heb je winnaar en verliezers. Ja. Maar wat, wat is dan uw drijfveer in, in, ja, in, in de rechtspraak? Om te zorgen dat, uh, dat de kant van de verdachte... de kant van de verdediging zo goed mogelijk wordt belicht... zodat die rechter een optimale afweging kan maken. En dat is eigenlijk ook de doelstelling van het zijn van een advocaat... is dat jij de spiegel voorhoudt aan die rechter van de andere kant van het dossier. He, de aanklagers die schetsen één kant van de zaak, de interpretatie volgens hen. En jij als advocaat zegt, ja, maar er is een andere kant. Die rechter moet eruit kiezen. Die keuze kan in bepaalde gevallen in het voordeel van de verdediging zijn... of in de nadeel van de verdediging. Maar dat betekent niet dat er dus verloren is in de zin van een wedstrijd. Nee, dat kan, dat kan ook niet... Ja, dat, dat snap ik dan wel. Maar er kan wel vaak teleurstelling zijn. Dat is waar. En dat gevoel heb ik ook regelmatig. Ik bedoel, ik kan me heel goed voorstellen... dat als dat resultaat niet klopt bij jouw eigen juridische analyse... dus je zegt tegen die verdachte... kijk eens, op grond van de juridische analyse zou je niet veroordeeld mogen worden. Er komt toch een veroordeling. Ik had van de week een cliënt aan wie we dat moesten vertellen... moesten uitleggen, die was veroordeeld ondanks het feit dat de juridische analyse en de feiten voor hem spraken... dan deel je die teleurstelling. Maar uh, het moet niet een persoonlijk verlies voor je zijn. Want dan word je te persoonlijk betrokken bij die zaak. Je, je verleent een professionele dienst. Je verleent een professionele inspanning. Maar als die inspanning niet resulteert in het gewenste resultaat... dan kun je als professional teleurgesteld zijn. Maar je moet het niet als een persoonlijk verlies nemen. Want dan slaap je niet meer. Ik begrijp het. Nou ja, ik probeer het te begrijpen. Kijk, een, een chirurg die iemand opereert, die doet zijn best. Als die operatie mislukt en die persoon overlijdt... dan is dat ook voor die chirurg een teleurstelling. Maar hij heeft zijn best gedaan. Hij heeft zijn best gedaan. En als die man dat als een persoonlijk verlies zou zien... zou hij niet meer kunnen opereren. Want dan blokkeert hij. Dat geldt voor mij ook. Als ik alles, alle zaken waarin mijn cliënten zijn veroordeeld... want dat overkomt mij ook regelmatig... dat ik uh, zeg maar een, een, een andere inschatting maak van de zaak... en ik denk, nou, dit kan niet anders dan vrijspraak worden... en het wordt een veroordeling... dan is dat op dat moment teleurstelling. Maar ik moet dat niet als een persoonlijk verlies zien... want dan blokkeer ik en dan kan ik de volgende keer... niet meer onbevangen naar een zaak kijken. En... Er zit dus een nuanceverschil tussen het begrip winnen en verliezen... in de sportwereld en, zeg maar, quote, winnen en verliezen in de juridische wereld. Maar ik begrijp wel, als u teleurgesteld bent in de rechtspraak... dan kan u altijd nog gaan zeilen of bergbeklimmen... en dan kan u teleurstelling, kan u wegsporten. Zo kun je het wel zien. Je hebt, je hebt dat wel nodig. Um, ik, ik ga ook even de roomservice bellen, want ja. dat doen we ook altijd. Maar ik zie dat we al... Nou, we zijn nu al toch... Ja, het gaat <acht> uh, hard, hè, die tijd. Gaat, zeker, maar en u heeft ook een plaat meegenomen. Ja. Want ja, dat, zou, dat zou ook een teleurstelling zijn als we die niet draaien. Ja, zeker. Um, wat heeft u voor ons meegenomen? Dire Straits, the Tunnel of Love. Nou, en dan mag u in 20 seconden uitleggen waarom? Dat is het nummer wat wij, dat ik herhaaldelijk heb gedraaid... op die eerste overtok van Engeland naar Nederland. Met windkracht 6, nacht, regen. Mijn vrouw navigeerde, instructeur keek mee. En ik stond achter het roer. Fantastisch gevoel en... Ik deed de iPod op en dat nummer heb ik een paar keer gedraaid. En dat, die combinatie van die muziek en die omgeving was gewoon geweldig. Dat nou. gaf die innerlijke, die innerlijke. Zet de koptelefoon erop. Het plaatje. Nou, Hij uh... ken het nummer natuurlijk. Ja, ja. natuurlijk. Maar goed, we hebben een beeld erbij. Ja. Tunnel of Law van de Dire Straits. Dit nummer gaat nog volgens mij zes minuten door. Maar ik heb nog veel met u uh, bespre te bespreken, meneer uh, ja, Knoop. Ik denk er wel even golven van twee, drie meter bij. Ja, dan, ik, uh, snap. Maar ik had eigenlijk gedacht, toen ik hoorde dat u in plaats van de Dire Straits wilde... dat het Private Investigation zou zijn. Want ik heb uw nieuwe boek gelezen. Dat komt ja. vrijdag uit. Het uh, My Mysterie, of zeg, zeg Patronius, Mysterie. Patronius Mysterie. of Het Patronius Mysterie. Spannend boek. Oh, ja, u mag zelf even kort vertellen waar het over gaat. Ja, het is gebaseerd op de olieramp in de Golf van Mexico... een aantal jaar terug met uh, een van de... Deepwater Horizon. Deep Horizon van de PP. En uh, dat heb ik als leidraad genomen voor een legal thriller... waarbij de voorman van dat olieplatform wordt ervan beschuldigd... dat hij verantwoordelijk is voor die explosie... Hij wordt daarvoor veroordeeld en hij zegt uiteindelijk... ik ben onterecht veroordeeld, want zo is het niet gegaan. En vervolgens schakelt hij een advocaat uit New York. En ook het Innocence Project in New York het is een bestaand project... aan de Universiteit van New York, Cardozo Law School... Uh, die op grote schaal onterecht veroordeelde mensen in Amerika bijstaan. Nou, een professor van dat project en die New Yorkse advocaat... die gaan dan de verdediging voeren voor die voorman... En die proberen aan te tonen of deze man inderdaad ten onrecht is veroordeeld. En stuiten dan op een heel sinister complot. Een heel sinister complot. En dat gaat uh, tot aan uh, het Witte Huis. Uh, maar ook de top van die, van die oliemaatschappij is erbij betrokken. En er wordt ook inderdaad een uh, private investigator bij betrokken. Ja. En ik dacht bij mezelf, daarom gaat u waarschijnlijk dat nummer van de Dark Straits draaien. Maar dat deed u niet. Maar ik heb soms het idee, als ik naar uw uh, zaken kijk... U heeft zeer complexe zaken. Lucia de B, Erik O... Uh, volgens mij bent u ook een soort van privé-detective... als u zo die zaken induikt. Klopt dat? Ja, dat moet wel overigens... We hebben niet Lucia de Beek gedaan, INA-Post, Ja, dat? precies. Uh, klopt. Uh, in die zaken maken wij dus gebruik van eigen onderzoekers. We gaan zelf ook op eigen onderzoek uit. Maar we hebben ook mensen die, die we daarvoor kunnen benaderen. Je doet heel veel forensisch-technisch onderzoek zelf... met deskundigen, omdat je juist in die praktijk van ons kantoor, die herzieningspraktijk... want wij zijn sinds begin van het jaar ook aangesloten... bij dat Innocence Project in New York als Nederlands kantoor... Uh, moet je juist op zoek naar bewijsmateriaal dat er nog niet was. Dat nog niet in het dossier zit. Want als iemand zegt, ja, ik ben ten onrechte veroordeeld... is natuurlijk de vraag, ja, waarom? En als zo iemand zegt, ja, maar die getuige is nooit gehoord... of ik was ten tijde van het delict, was ik daar en dat is nooit onderzocht door de politie, dan moet je het zelf gaan doen... want het zijn allemaal mensen die al onderroepelijk zijn veroordeeld. En dat is ook de fascinatie voor mij voor dat vakgebied... omdat dat een onontgonnen terrein nog is in Nederland, maar eigenlijk ook in Europa. Amerika is dus met dat Innocence Project daar al veel verder mee. Er zijn schrik niet nu al 286 mensen die ter dood waren veroordeeld in Amerika... Zijn dus vrijgepleit door middel van dat project... door middel van nieuw DNA-onderzoek, et cetera. Dus het gaat echt om grote hoeveelheden veroordeelden. We weten in Nederland niet om hoeveel mensen het gaat. Maar er is een groep mensen uh, die eigenlijk uh, onderbelicht zijn gebleven... tot dusverre ook in uh, zeg maar het hele rechtspraaksysteem in Nederland. Maar wat vindt u daar Mooi, aan Wat, wat fascineert u in, in, in die zaken? Wat is, wat is uw talent om zo'n zaak opnieuw te belichten? En... Omdat het nieuw is. Het is onontgonnen. Er, er, is, er zijn weinig mensen die zich daarmee bezighouden. En uh, ook daar moet je dus die, weer die grenzen opzoeken van de mogelijkheden. Dus je moet zelf het wiel uitvinden. Uh, kijk, een advocaat die iemand bijstaat, die krijgt een dossier. Die leest dat dossier... En die kan beoordelen of dat dossier nou wel of niet... voldoende ingrediënten bevat voor een veroordeling of niet. En die gaat naar de zitting en die zegt op grond van dit dossier... kan er wel of niet een veroordeling volgen. Maar die advocaat hoeft verder in beginsel... niet anders te doen dan dat dossier te lezen. In de herzieningszaken is dat dossier in wezen niet meer zo relevant... want je moet op zoek naar iets wat er nog niet is. Dus het is eigenlijk de extreme sport onder de ja. advocatuur. Zo kun je het misschien vergelijken. En wat is uw talent daarin? Nou, ik weet niet of ik, een, of ik daarvoor talent heb. Nou ja, maar wij doen dat met een team van advocaten op kantoor. En in ieder geval wel de passie, omdat het uh, iets is als je zegt... het is nieuw, het is een ondergeschoven kind... het is een groep uh, zeg maar, zeg maar, mensen, uh, veroordeelden in alle gevallen... die uh, onderbelicht zijn gebleven. Plus daar kun je je creatieve geest loslaten. Kijk, Een dossier lezen en een analyse maken, dat, dat kunnen honderden advocaten doen. Maar iets zoeken wat er nog niet is, dat vereist een bepaalde creativiteit. En dat, ja, dat, dat vind ik fascinerend. Omdat het je, je geest bezighoudt. En ook weer het uiterste van je geest vraagt. En dat, dan zit er dus een parallel, wat je net al aangaf... tussen die sporten en dat werk. Daar zit zeker een parallel. Ook dat schrijven, want de boeken die ik dus schrijf... komen allemaal voort uit diezelfde passie voor dat onbekende in het... Nationale, maar ook internationale recht. En, en, en doet u het dan voor de zaak? En uh, uh, ja, voor dat het recht moet recht spreken? Of doet u het ook voor het aanscherpen van uw eigen geest? Uh, het is denk ik een combinatie. Maar het is, professioneel is het juist omdat je ook... principieel vindt dat die groep mensen in het strafrechtssysteem... een goede rechtsbijstand verdient. En dat is tot dusverre niet het geval geweest in Nederland. Maar tegelijkertijd is dat ook enorme stimulans om met het werk verder te gaan. Want met alle respect, er zijn honderden advocaten in Nederland... die een dossier kunnen lezen en een dossier kunnen bepleiten. Dat is op een gegeven moment natuurlijk meer, min of meer routine. Maar dit zijn zaken waar juist veel meer wordt gevraagd van de advocaat. Nu stond er vorige week in de, in de Volkskrant een artikel... over de heer Ton Derksen, die een boek heeft geschreven ja. uh, over de zaken Lauwers... Uh, daar zijn ook weer nieuwe elementen opgedoken, ja. waarin eigenlijk de veroordeling van Lauwers ja niet goed gegaan is. Ja. Uh, wat vindt u? Ja, dat, dit is eigenlijk wat u doet ook. Ja, ja, heel belangrijk. Iemand als professor Derksen die zich sterk maakt om de rechters de spiegel voor te houden, is natuurlijk fantastisch dat dit soort mensen er zijn. Het geeft ook aan dat we nooit genoegen kunnen nemen met een veroordeling als iemand zegt, ik ben het niet geweest... en er zijn ook argumenten voor. U heeft het boek gelezen, neem ik aan? Ja, en? ik heb het gelezen. Nou, ik ben er onder de indruk van de analyse. Het is natuurlijk wel zo dat het Obama mysterie inmiddels heeft gezegd... wat daar in het boek staat, dat is voor een groot deel al aangevoerd. Alleen professor Derksen heeft het toch nog sterker... en met nieuwe inzichten beargumenteerd. En wij zijn nu bezig met het hele team aan advocaten van ons kantoor met Amerikaanse DNA-deskundigen om die zaak van Ernest Laus... weer opnieuw aan de Hoge Raad te gaan voorleggen in het voorjaar van dit jaar. Want daar is iets misgegaan. Er is iets misgegaan. En wij zijn er zelf ook nog steeds van overtuigd... dat die veroordeling niet in stand kan blijven. En uh, is dan Ton Derksen de grootmeester of bent u de grootmeester? Het is een combinatie. Wij hebben wetenschap nodig. Wij hebben wetenschappers als professor Derksen nodig, maar ook... Mensen van DNA en op alle forensische wetenschappen hebben wij nodig. Die moeten ons de munitie geven. En wij kunnen dan onze creatieve juridische geest erop loslaten. Het is een, het is een kruisbestuiving. Ja. Je ziet ook bij dat Innocence Project in New York... dat die advocaten daar, die ook in het boek Het Patronisch Mysterie aan, de, aan het woord komen... Die, kunnen, die doen dat ook met gerenommeerde experts in Amerika. DNA-experts en andere forensische onderzoekers... En het is die combinatie die de kracht vormt om de samenleving, rechters ook, de politiek te laten zien... dat ons rechtssysteem dus veilbaar is en dat het aantal gerechtelijke dwalingen ook in Nederland helaas vele malen groter is dan wij denken. Ja. Want we hadden het er net over dat een, een, een rechtszaak... geen uh, strijd tussen winnen en verliezen mag zijn. Maar uh, dat het recht moet uh, zegevieren, zeg maar. Maar hier in dit artikel in de Volkskrant van vorige week stond ook... in rechtszaken wordt veel meer gelogen dan je voor mogelijk houdt. Dat moet u toch enorm teleurstellen. Dat klopt. Uh, dat betekent ook dat het is zo belangrijk. Is, dat is nog overstijgender dan winnen en verliezen. Je hebt geen idee wat het iemand doet tenzij het zelf overkomt als je ten onrechte van iets wordt beschuldigd. Nee, maar even terug naar de sport. Als ja. We mogen het niet zien met winnen en verliezen... maar als we het toch dan vertalen, dan betekent het dus dat er in rechtszaken... vaak wordt vals gespeeld. Dat klopt, dat klopt. omdat de belangen zijn vaak zo groot zijn... dat uh, mensen dan zich dan ook sneller door het doel laten leiden... Uh, in, in plaats van het product recht, rechtvaardigheid... En Helaas dat... zijn er voorbeelden van, ook in Nederland. Ik ja, kan u een voorbeeld noemen. Wat... Nou ja, kijk, het, uh, een van de voorbeelden is natuurlijk de Shidame Parkmoord, waarin een stukje onlastend materiaal uh, niet aan de rechter is voorgelegd. En dat was misschien alleen maar bedoeld, of dat is alleen maar gegaan, omdat men rotsvast ervan overtuigd was op dat moment dat die man die toen vast, Kees B, de dader zou zijn. En in die tunnelvisie is uiteindelijk justitie gedoken. Dus het is niet altijd uh, uh, liegen in de zin van... er wordt opzettelijk onwaarheid gesproken. Maar het, het, ik heb op een gegeven moment in het slotpleidooi... in de Puttense moordzaak, uh, de zaak die we ook hebben gedaan... Herman Dubois en Wilco Fiets, In het slotpleidooi ben ik begonnen bij het Hofliewaarden te zeggen... dat ook een eerlijk proces staat niet gerand voor... Uh, het, dat er geen gerechtelijke dwalingen plaatsvinden. Ook rechercheurs kunnen te goede trouw fouten maken. Mensen kunnen te goede trouw fouten maken. En we denken vaak in ons systeem dat als het misgaat... dat het opzettelijk gebeurt. Maar de, de, de wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond... dat gerechtelijke dwalingen vaak voortkomen... uit het feit dat mensen zo overtuigd zijn... dat de man of vrouw die tegenover ze zit... aan de verhoortafel de dader of daderes is dat ze daardoor fouten maken. Maakt u ook wel eens fouten? Ik maak dagelijks fouten. In schattingen. En is het moeilijk om toe te geven? In sommige gevallen wel. Maar het kost een enorme kracht om... en ik denk dat het ook belangrijk is... dat als je fouten maakt dat je dat moet durven zeggen. Ik denk dat iedereen in het leven fouten maakt. Um, als het opzettelijke fouten zijn, dan hè, als je opzettelijk de ander pijn doet... dat vind ik, dat is kwalijk. Maar als je in het leven dingen verkeerd doet... en je komt er achteraf achter en je bespreekt dat... en je zegt, ja, dat had anders gemoeten, ja, dan is dat een ander verhaal. Dat gaat, kan om kleine dingen gaan. Het kan, kan natuurlijk gaan om eh, gewoon je omgang met je omgeving, met je collega's. Maar dat kan... Ook over grote zaken gaan, maar want kan, u ook, kan u zich dan inbeelden... dat uh, uh, mensen die die tunnelvisie hebben en dus niet meer goed naar een zaak kunnen kijken... omdat ze nu eenmaal verblind zijn doordat ze denken wat, wat, dat wat recht is, recht moet blijven. Um, kan u zich inbeelden dat het voor die mensen moeilijk is om fouten toe te geven? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Uh, omdat je... Want dat is de muur waar u vaak tegenaan moet lopen. Ja, nou ja, ik, een heel mooi voorbeeld is, of een heel mooi, een triest voorbeeld... is dat de officier van justitie die de Puttense moordzaak deed... bij het Hof leerwaarde als getuige werd gehoord. En toen was er zoveel nieuw materiaal. En, en toen was inmiddels toch zo goed als duidelijk... dat Bilko, Fiets en Doua. niet die, uh, die moord gepleegd konden hebben. Dat die officier nog steeds meende overtuigd was dat zij het wel hadden gedaan. Dat heeft hij letterlijk op zitting gezegd onder Ede. Het is dus heel moeilijk om uiteindelijk in te zien... dat je een fout hebt begaan. Nu las ik dat ook, al, ook allemaal terug in een nieuwe boek... over dat uh, boorplatform dat in de uh, Golf van Mexico ten onder is gegaan. Want uh, het is natuurlijk prachtig, uh, uh, uh, een, een, uh, het Innocence Project... project dat, je, dat je mensen een nieuwe uh, kans geeft om eerlijk berecht te worden... Maar als ik het boek goed lees, dan, dan merk ik wel dat u een uh, idealist bent... en dat u dit ook uit het idealisme doet om, om de rechtspraak nog verder uh, te helpen... en om mensen te helpen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het enorm cynisch werkt. Klopt. Nou ja, je merkt in je eigen omgeving dat de samenleving daar weinig mee op heeft. Uh, men zegt, ja, kijk eens, er zijn drie instanties geweest van rechters die daar hebben gekeken. Iemand is onderroepelijk veroordeeld. Ja. En toch blijft die persoon volhouden onschuldig te zijn. Het is ook niet in dat opzicht een sympathiek onderwerp... omdat veel mensen het gevoel hebben... ja, iemand wil gewoon nog een extra kans krijgen. We willen ook niet gemakkelijk accepteren in onze samenleving... dat er mensen worden veroordeeld die het niet hebben gedaan. We kunnen nog wel accepteren maar dat, nee, dat nee, het incidenteel voorkomt. Dat, dat snap ik, maar hoe houdt u het vol om van, van de idealist... Oh, ja. die U bent niet te verwoorden in een cynist... Nou, dat ben ik inmiddels wel, moet ik eerlijkheidshalve toegeven... in de zin van, je hebt zoveel dingen meegemaakt... waarin, het, waarin je ziet dat het recht niet werkt. Hè, bij de internationale straftribunalen, maar ook in Nederland... op nationaal niveau. Te veel dingen waarvan je denkt, ja, dit, dit kan gewoon niet. Hoe kan een rechter nou op grond van dit materiaal tot de veroordeling komen? Op het moment dat jij dus zelf niet meer aan die verdachte kunt uitleggen... en dat komt helaas ook in mijn praktijk voor dan raak je dus inderdaad wel cynisch. En je moet heel voorzichtig zijn dat je niet te cynisch wordt. En je moet ook voorzichtig zijn dat je niet alle motivatie verliest... om met dit vak verder te gaan. En ik moet zeggen Wat dat, houdt u op de been? Nou, toch de mogelijkheid, de bijdrage die je kunt geven aan dit vakgebied... dat als gezegd onontgonnen is, dat toch in de kinderschoenen staat... waarmee je iets kunt opbouwen. We zijn ook norm. Uh, verguld dat we nu met dat, dat Amerikaanse Innocence Project kunnen gaan meedraaien. We gaan eind maart naar Kansas voor een groot internationaal congres... van het Innocence Project, waarin wij als Nederlandse partner... voor het eerst worden geïntroduceerd. Dus dat geeft wel een enorme stimulans. Ook de Amerikanen die ons daarin steunen. Um, en ja, het feit dat je... Al is het dan misschien maar een druppel op een goede plaat, toch... Kijk, al kun je van die twintig of dertig zaken die wij nu in onderzoek hebben er één zaak tot een heropening brengen... en we hebben een aantal zaken waarvan we denken... die kunnen we tot een heropening brengen... dan kun je in ieder geval zeggen... er is een bijdrage geleverd aan het rechtssysteem. Ja, maar je kan ook zeggen... ja die andere 29, die eigenlijk ook opengebroken klopt, zou moeten worden. Klopt, dat is ook zo. Maar je moet accepteren, ook als jurist... jij kunt de wereld niet veranderen. Je, je, je bent geen god. Veel mensen denken dat wij als advocaat god zijn. Dat we alles kunnen recht maken wat krom zou zijn, of alles kunnen herstellen wat fout is. En dat kan helaas niet, want wij zijn afhankelijk van rechters. Rechters zijn mensen. En je ziet dus dat helaas ook in ons systeem, de Nederlandse rechtspraak... het afhankelijk is van welke rechter heb je tegenover je. Ik heb het pas nog gehad in een, in een zedenzaak... waarin de samenstelling van de rechtbank... gewoon toch bepalend is geweest voor de uitkomst. Dat, dat zijn vaak intuïtieve aspecten die meespelen die je niet kunt objectiveren en daar heb je, daar moet je bij neerleggen. Want als je dat niet kunt, ja, dan had ik hier denk ik vannacht niet gezeten om over het vak te praten. Dan uh, was ik wel wat anders gaan doen. Maar als beeldspraak is dus eigenlijk de rechtspraak toch wel een een een een een, een gevaarlijke zee. Ja, zeker. Want het is een extreme sport met uh, in, in, in die zin een een hoog risicofactor. Daar heb ik dus een plaat voor u bij uitgekozen. En u mag uw koptelefoon ja. weer opzetten. En het gaat ook over het feit dat u daar op dat zeilschip aan het roeren staat. Maar niet alleen. Aan stuurboord liggen kaperslief. lief, en aan bakboord zwemmen haaien, maar ik hou van achter de roer.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 We zijn eindelijk eens goed, vannacht een keer geen regen, vannacht een keer geen storm, eindelijke nacht, eindelijke nacht, zoals het moet, maar een stuurboord liggen kaperslief, Ja, aan pakbord, zijn maar. Dat was het uh, nummer de kapitein van de Agda de Munich voor u. Voor uh, de heer Knoops. Um... Hoog symbolisch gehalte, dit uh, nummer. Nou, u mag het even duiden dan. Wat, uh, wat uh, hoort u erin? We gaan alleen maar vooruit. Ja? We houden het hoe recht. Ja? Rechts piraten links haaien. Nou, dat is een wezen ook hoe ik het leven zie. Je moet vooral vooruit gaan. Je moet niet te lang terugkijken. Al zijn er dingen misgegaan, oké, okay, dat kan gebeuren. Het hoe recht houden in alle gevallen op jezelf, in jezelf geloven. Ook als anderen twijfelen. Het gaat hoe jij jezelf voelt in je leven. En vertrouw nooit je omgeving zonder meer. Kijk naar rechts en kijk naar links. Dus ja, in alle opzichten vertegenwoordigt dat uh, niet alleen hoe ik tegen het leven aankijk, maar ook hoe de advocatuur uh, werkt. Kijk, vandaag heb je een. Misschien minder goed resultaat, maar je moet vooruit. Morgen is er weer een andere zaak. Dus ga vooruit. En dat zeg ik ook vaak tegen mijn cliënten. Ook al gaat het mis, kijk niet te lang terug naar de ellende die je hebt meegemaakt. Maar kijk vooruit. Mensen die in een gerechtelijke dwaling terecht zijn gekomen... Met zijn... haaien op links en uh, ja, kapers op rechts. Post die ja. jarenlang verbitterd is geweest en heeft teruggekeken op een op een leven dat, dat ja, eigenlijk nooit voor haar bestaan heeft... in optimale vorm. Ook heb ik tegen haar gezegd... je moet het op een gegeven moment kunnen afsluiten. Hetzelfde met, met Erik O, de ja. marinier, die hebben we bijgestaan. Nou, even de terug, acht jaar, even terug naar het afsluiten. nummer. Want u gaf een prachtige analyse. En inderdaad, zo had ik hem ook wel uh, voor u uitgekozen. Maar ik had hem ook vooral uitgekozen over het feit dat u aan het roer staat. Maar ja. de bemanning is net zo belangrijk. Ja. Uw vrouw. Ja, heel belangrijk. U, dus, u, u heeft... U, uh, ja, ja, een team. Het is een team. Je nou doet het nooit. Je doet bijna alles doen. met uw vrouw. Ja, sport, werk. Wat, is, wat maakt de, de tandem van u en uw vrouw... die in, ook in de advocatuur zit... Uh, bij u ook in de praktijk zit... of, of eigenlijk zijn jullie het samen? Hoe, wat, is, wat, wat, is zo, wat maken jullie zo geniaal? Nou, Of dat geniaal is, weet ik niet. Maar we hebben een hele goede chemie. En die heb je nodig, omdat je in het leven... kun je. Dit soort grote projecten. Maar hoe maakt ze u beter? Uh, Omdat zij voor mij die spiegel ook vaak voorhoudt. Als ik iets verkeerd doe of een verkeerd inzicht heb. Uh, en we praten over alle zaken. We, we discussiëren erover. Het is niet zo dat wij daar dag en nacht mee bezig zijn. Want ook wij kunnen dat op ons moment wel afsluiten. Uh, ja, en haar ja, intellectuele vermogens om... Mij te doorgronden en ook mij te adviseren hoe ik in bepaalde gevallen moet handelen. Dat heb je ook nodig. Want... Maar waarom staat u er vaak aan het roer? Waarom bent u vaak bij Paul Witteman? Of waarom zit u nou weer in de stoel en waar is uw vrouw? Waarom ja, die is zij er niet? altijd. Ja? Jawel. Nou ja, dat is misschien zo uh, gegroeid. Zij is trouwens ook de laatste tijd een paar keer uh, met interviews naar buiten getreden. Uh, heeft dus ook haar foundation, he, de Miles for Justice, waarin ze. Met, uh, waarin het celteam onderdeel van is. Waarin ze dus voor gewonde militairen. Uh, vorig jaar het project heeft gedaan. met die foundation. Dus ze is op, op haar niveau ook wel degelijk aanwezig. En nou, zij leidt het hele kantoor. Uh, en het is, het, ik denk dat het toch. die samenwerking is. misschien moet je het wel vergelijken met. de navigator en de tacticus aan boord van een zeilboot. De stuurman. De stuurman stuurt niet. De stuurman is misschien. Die is belangrijk, maar de tacticus en die navigator die is belangrijker. Want die bepalen waar je heen moet varen. Kijk, die stuurman die houdt gewoon de boot recht. Maar in een zeilteam, waar wij onderdeel van uitmaken... is mijn vrouw de navigator. En dat is een hele belangrijke functie. Want zonder goede navigator ga je de verkeerde kant uit. Dan kun je met z'n tienen heel hard in die lieren trekken. Maar dan win je nooit. Uh, nou, dan ben ik ook benieuwd uh, naar waar u uh, de, de volgende stap in, uh, qua navigeren is. Want ja, het programma loopt al bijna ten einde. Het is uh, tegen ene. Uh, wat brengt zo'n nacht? Want u woont hier eigenlijk uh, om de hoek van het ja. uh, College Hotel hier in uh, Amsterdam. Uh, wat, wat doet u hierna? Nou, ik denk dat ik straks nog even met mijn vrouw ga napraten. Uh, misschien nog wat uh, ga lezen. Misschien nog even naar uh, het nieuws kijken. Maar ik ben een, uh, iemand die vroeg opstaat, s'avonds later in. Dus het maximale uit de dag probeert te halen. Dus voor mij is dit... Uh... Maar altijd dan weer, wat u zegt, nog even toch nieuws kijken... of toch nog even iets lezen. Dat zal dan wel weer prachtig literatuur zijn. Ja, ik ben zijn. nu alweer met een volgend boek bezig. Hè. Ja. Volgende week komt Patronisch Mysterie uit... Uh, van, bij Bruna-uitgevers. En die, die hebben mij van de week alweer... Gesproken over een vervolg. Dus ik ben nu al met mijn hoofdje bezig. Maar die boog staat dus altijd gespannen. Nou, ik weet, ik ga morgen vroeg ga ik uh, hardlopen. En dan zal ik tijdens het hardlopen over bezig zijn met het volgende boek. En zo ben ik altijd proactief aan het uh, acteren, zeg maar. En uh, we hadden het net over het feit van, nou, u, u bent uh, groot geworden in de advocatuur nu. Maar u had dus ook topsporter kunnen zijn. Maar eigenlijk had u eigenlijk liefst een schrijver willen zijn, neem ik aan. Als ik. De mogelijkheden zou hebben, zoals de Amerikaanse auteurs dat hebben, een aantal Nederlandse auteurs uh, kunnen dat ook? Uh, dan zou ik inderdaad graag professioneel schrijver willen worden en, me en meer gaan sporten. <laughs> nou, ik wil u buitengewoon bedanken voor deze. Heel graag gedaan. Ja, voor deze avond. Ik hoop dat we. Ja, het, het mysterie van u is nog altijd niet ja. opgelost, natuurlijk. Ik spreek, ik spreek graag met zeilers en uh, ik nodig u van harte <laughs> uit om een keer met het team mee te zeilen. Wanneer is het boek in de winkel? Uh, volgende week vrijdag. Het komt Maandag van de Drukker. Ik heb het al met veel plezier mogen lezen. Dank je wel. Ik wens okay. u veel uh, genoegen met het, uh, met het boek. En dat er mooie recensies verschijnen. Ja. En ik wens u heel veel uh, geluk met alle zaken die u nog moet doen. Dank je wel. En dank voor de muziek. Die uh, prachtig is uitgekozen over jullie kant. Geert-Jan Knoops, dank u wel voor deze gedaan, avond. Uh, hierna uh, volgt uh, Lust. Deze keer niet uh, met Sarahida, maar met uh, Simone. Wij gaan nog één drankje aan de bar drinken? De dag, de dag is nog vroeg.